De drie mannen die afgelopen nacht na een schietpartij op de A8 zijn aangehouden worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur. De mannen probeerden in Moerdijk een slapende chauffeur te overvallen en sloegen op de vlucht. De politie herkende de vrachtwagen waarmee de mannen vluchtten en achtervolgde de drie op de A8 richting Middelburg. Daar werden de overvallers door de politie neergeschoten. Ze zijn buiten levensgevaar. De A8 tussen de afritten Rilland en Ierske is afgesloten voor politieonderzoek en dat zal zeker tot 12 uur duren. In Cairo staan duizenden Egyptenaren op het Tahrirplein. Zijn daar voor de eerste verjaardag van de revolutie. Een jaar geleden begonnen de protesten die uiteindelijk leidden tot het aftreden van president Mubarak. De militaire raad heeft aangekondigd dat de noodtoestand vandaag voor een groot deel wordt opgeheven. Wel waarschuwde veldmaarschalk Tantawi dat tegen raddraaiers hard zou worden opgetreden. De Egyptenaren op het Agriëplein zijn er niet allemaal om dezelfde reden. Sommigen eerden de slachtoffers van de revolutie, anderen eisen het onmiddellijk aftreden van de militaire machthebbers. Die hebben gezegd dat ze na de presidentsverkiezingen van juni opstappen, maar vele Egyptenaren vrezen dat het leger de macht niet wil opgeven. In dierentuin Artis loopt de eerste olifant in Europa met een contactlens. Olifant Wintida kreeg gisteren de lens nadat ze tijdens het spelen met andere olifanten een tak in haar oog had gekregen. Daardoor was het hoornvlies van het dier beschadigd. Het duurde ongeveer een uur om de contactlens aan te brengen. Volgens Artis is de wond op het hoornvlies aan het genezen en loopt de olifant Wintida alweer tussen de andere olifanten. Tot besluit het weer. Van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten eerst nevel en mist. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. Dit was het en Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 Arnhem utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 3. En op de A28 naar Utrecht staat tussen Hoeverlaak en Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En wens je fijne dagen GFM. ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. kapot gaat van bedorst, de dorst, niet te glimlach op jaren slechtste graf. Ze is geen hitte vrein dat van de zijdes klinkt, niet de allerduurste wijn die zonder kater drinkt, geen bloemetijd in bloei, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken.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 De film genaamd, wij tweeën Niet het schone, koele pet, Dat me een weg kan nemen Niet het ritme van mijn hart Niet het zuiverste geweten. We ze kwam niet op het juiste moment En dat kan me ook niet schelen Want meer nog dan ik eigenlijk wil zij, maar het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met tot loods geschetst kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven, tussen nooit en misschien. Dus erik en ons, zoveel zijn zoveel worden en moet allemaal gezegd.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 Ik www.zfmzandvoort.nl En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De drie mannen die afgelopen nacht na een schietpartij op de A58 zijn aangehouden... ...worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur.